Met eer, wie te luisteren naar het lezen van een gedeeldheid Gods heilige, dierbare en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de brief van eerste brief van Petrus, het vijfde hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet, des heren, die u opgetekend vindt in Exodus 20: God sprak al deze woorden.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 Lezen we nu 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede en een getuige van het lijden van Christus ben, en lachten der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij te de God die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk nog een vuil gewin. Maar met een volvaardige moed. Nog als heerschap pijvoerend over het erfdeel des heren. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn. Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig. Zijt met hoogmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoofdaardigen, maar de nederigen heeft hij genade. Vernederd u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartijder de duivel had om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke vast zijn in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu allergenade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanend en betuigende dat deze is de waarachtige genade gods in de welke hij staat. U groet mede uit de gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vreden zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen. <coughs> Laat het trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig verbonds God in de hemel. We hebben het met elkaar opgezongen, vader en moeder zult geheeren. Of dat gelang in voorspoed leeft. Nu hebt Hij getuigd. Ben ik dan een vader? Waar is mijn Heer? Ben ik een Heer? Waar is mijn vrezen? Die grote, zalige, heilige, trouwe God. Zoude u niet vrezen? Zoude onszelf aan u niet overgeven? Dan betoont gij dat gij een vader zijt. In de zoon uw eeuwige liefde. Oh, als u maar een kinderlijke gestalte zouden mogen ontvangen... met diepe vernedering en met oprecht geloofsvertrouwen. Dat is geen vrucht van eigen nakker. En daarom smeken we van u of u het ons wilt geven aan de morgen van deze dag. Van onszelf hebben we niets dan hetgeen wat dat niet deugt. Maar ach, u mocht met de onmisbare werking van de geest in ons willen komen... Als een geest der genade en der gebeden. je hebt niet veel woorden nodig. je hebt helemaal geen woorden nodig. Want gij, Jezus, hebt getuigd. Als gij niet weet wat gebidden moet. Uw Vader die in de hemel is, weet wat gij behoeft. Maar nu staan we hier in het openbaar. Och, dat er nog eens een gezamenlijke verzuchting mogen opklimmen aan een troon der genade. Dat we u nog eens echt nodig kregen. Want we leven net zo lang buiten u. En we doen net al het mogelijke om buiten u te blijven. En u uit handen te blijven. Totdat we sterven. En dan moeten we u in, in handen vallen. Maar dan buiten Christus. O, oh, de apostel heeft getuigd. Vreselijk is het te vallen in de handen van een, een heilige god, een rechtvaardige rechter van hemel en van aarde. O, Hans, schou ons in uw lieve zoon. We zijn samen opgekomen. Misschien is traditie getrouw en gewoonte. Zou er nog verlangen, zou er nog zuchten, zou er nog echte begeerte zijn als er niet is? Dan zou u het kunnen schenken. Want gij zei toch altijd de eerste, gij komt niet uh, tot een volk wat naar u vraagt en wat naar u zoekt in de eerste opzoekende liefde. Want de eerste opzoekende liefde is toch altijd naar degenen die naar u niet vraagden. En degenen die naar u niet zochten, heb ik gezegd, zie hier ben ik. En u hebt de een zoekende gemaakt en vragende, hongerende, dorstende, als een aard naar de waterstromen om uw gunst, om uw geest, om uw liefde, om uw gemeenschap, het smartelijke godsgemis in doel leven, dat we zonder u niet meer verder kunnen leven, dat we dodelijk ongelukkig zijn buiten u, en buiten uw gunst en gemeenschap, oh, dat mocht u door genade nog eens willen werken, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat we zo geestelijk werkzaam gemaakt zouden worden, en alles zouden doen wat dat we kunnen, en wat dit in ons vermogen want dat is toch de eerste gang wanneer gij komt. En dat we in het werkhuis komen. En dat we alles proberen om u te behagen. En tot uw eer te leven. En om in uw gunst te mogen komen. Maar het is toch ook weer een volgende stap. Om daarvan afgesneden te mogen worden. Dan loopt het op een teleurstelling uit. Omdat we met al onze zelfverbetering u niet kunnen behagen. En omdat het blijkt dat die verdorven bron inwendig een goddeloosheid opwelt. En dat het vijandschap is tegen. U en dat het onverbeterlijk is, zodat we beginnen uit te roepen: wat moet ik toch doen om zalig te worden? Ik kan het niet, ik weet het niet meer en het zal misschien ook nooit meer gebeuren. Het is buiten hopen met mij van mijn kant. Is er van uw kant nog een middel, een weg en een mogelijkheid? In die verlegenheid der ziel, mocht u dan zelf nog eens willen afdalen. En u zelf willen verklaren en openbaren. Door de tralies van het eeuwig evangelie. Opdat het woord ontsloten mogen worden. En dat we door het woord van het evangelie hem mogen aanschouwen. Die gezegende zaligmaker van zondaren. Die gezegende gift van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Johannes heeft getuigd. De wet is door Mozes gegeven. En het dient om ons te veroordelen. En om onze zonden te openbaren. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. O, dat we mogen aanschouwen door het geloof. Hij is blank en rood, dragen de banier boven tienduizenden. En al wat aan hem is, is, Gans begeerig Van onszelf zien we in u geen begeerte en geen gedaante. O, oh, we zijn toch zo blind voor U aanbiddelijke Heer Jezus. Kom u zelf nog eens begeerig maken. Kom u zelf nog eens lieflijk te openbaren. Bij de aanvang of bij de verdere voortgang omdat we alles buiten u leerden verzaken en verloochenen. En dat we het gehele gewicht van onze doodschuldige ziel voor tijd en eeuwigheid zouden laten aankomen op u. Dat we onze last op uw rug zouden leggen. Gij hebt uw rug gekromd, aanbiddelijke Heer Jezus. Met de zware last van de oneindige toorn en granschap van uw Heilige Vader ontstoken tegen de zonde. Gij hebt uw rug gekromd. En gij ik heb gezegd, ploegers hebben op mijn rug geploegd, hebben hun voren diep getogen en dat alles borgtochtelijk. Omdat het bloed des verbonds en het bloed dat uw heilige lichaam stromende een verzoening zou zijn voor de grootste der zondaren. O, oh, wie is er nu slecht? dan is er een zaligmaker voor goddelozen, dat we het mogen leren bij bevinding en geestelijke kennis. Zo mocht u dan in gunst en in liefde op ons van boven willen neerzien, van mensen waarvan geen verwachting is van onze kant. Maar gij zegt, ik doe het niet om uw entwil. dat zou u bekend, maar ik doe het om mijzelfs zelfs wil. Ik doe het om mijn grote zalige namens wil. En zo zal uw koninkrijk ook voortgeplant worden. Van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Door de rollende eeuwen door, velen of weinigen. Maar hij... Gij zult zeker de uwen toebrengen, die u van de Vader gegeven zijn, die goddelijke geeft, waarvoor gij hebt moeten bloeden en lijden en sterven aanbiddelijke Heer Jezus. Al diegenen zullen toegebracht worden met onweerstaanbare goddelijke kracht. En u komt het woord van het... Evangelie nog tot ons, de nodigende, de vermanende, de roepende, de lokkende stem des Heeren. Och dat we het nu ter harte zouden nemen. En dat we diep voor u mochten bukken en buigen, en dat u intrek wil nemen in ons midden, in de gezinnen, onder de jeugd en onder jonge mensen. In de beste tijd om tot u bekeerd te worden, dat we het niet voorbij zouden laten gaan, maar ter harte te nemen. Gedenk ons al ten goede. Na de rijkdom uw genade en ook in onze uitwendige noden, kruisen, zorgen en behoeften. U mocht er genadig in willen voorzien. De oude mensen die thuis luisteren en gebonden zijn aan hun woning. Wilt ze sterk en ondersteunen in de ouderdom die met velerlei gebreken komt. Maar ook hun hulpbehoevende zoon die opgenomen is in het ziekenhuis. Och, zou u de middelen aangewend nog willen zegenen. Dat het niet tot een einde, maar dat het nog tot levensverlenging mag zijn. een grootste voorrecht zou zijn dat u zalig ma wilde werken onder ouders en onder een zoon en kinderen en onder ons zouden dus samen we liggen niet buiten uw goddelijk bereik al is dat we niet bereikbaar zijn voor mensen. Maar we zijn wel bereikbaar voor u. In dat opzicht zijn we allen even ver van u afgeweken. Want aan allen is toch nodig een levendmakende daad. Of we ons verstand moeten missen in een groot gedeelte. Of dat we de intelligentste mensen zijn. In dat opzicht hebben we allen hetzelfde nodig. De levendmakende kracht van de heilige geest. Schenk het, o Heere, in de gemeenten, in de gezinnen, in de kerken. En gedenkende weduwen, wezen en weduwnaren, rauwdragende, rauwklagenden. Gedenkende de voorgangers, die uw woord moeten spreken. Die het woord moeten lezen. En iedereen zijn eigen ambt waarin gesteld is. Wil kracht en ondersteuning geven. De waarheid openen en ontsluiten. En bovenal de hemel openen. En het hart van arme zoon daarin openen. opdat uw kerk gebouwd mogen worden. Dat het rijk van de duivel afgebroken mogen worden. Vertrapt het maar onder uw koninklijke voeten. Dierbare zoon van God. Want als grootste voorrecht. Dat er van vijanden vrienden worden gemaakt evenals het gebeurde bij Saulus van Tarzan. Wanneer gij opstond en al zijn werken vertrapte... ...maar hebt gij hem behouden... En als een middel gebruikt tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Groter voorrecht is er niet te bedenken. Dat de grootste tegenstanders de grootste voorstanders worden. Dat mocht u willen schenken in ons land. En door de gehele wijde wereld. Overal waar gepreekt wordt of uw woord verhandeld, Verbreek de list en het kracht en het geweld van de duivel. Maar wil als koning heersen aanbiddelijke verlosser en zaligmaker. Onder Jood en heiden. Nu van u alle tong moet u beleiden, alle knie moet eens voor u gebogen worden, dat we het hier in ons leven mogen doen. Een zalige vrucht zou ervan proeven en smaken. Gedenk ons zo dan allen tezamen. De grootheid uw genade zegen de waarheid. En wil genadig het onze verzoenen. In het dierbare bloed van hem. Wiens bloedstorting betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Wat roept dan vraag. Maar uw bloed aanbiddelijke Heer Jezus roept tot verzoening. Waarin des vaders welbehagen is en blijven zal. Amen. We zingen van Psalm 133, het eerste en het derde vers. Ziet hoe fijn en lieflijk is ons stonden, dat broeders in eendrachtigheid bevonden, samen wonen in vrede goed. Zelfs is ganslijk gelijk een balsem zoet, die op dat hoofd de Aarons was, zeer klaar, uitgestort het in het openbaar. En wat er in het derde vers volgt, 1 en 3 van Psalm 133. De tekstwoorden kunt u vinden in 1 Petrus 5 en daar van het vijfde en zesde vers. Desgelijks gij jongeren zijden ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoofdaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, Opdat Hij u verhogen te zijner tijd. Mijn geliefden, ik houd u volgens de voorgelezen tekstwoorden het volgende voor. Ten eerste, er is een huis van onze God. Ten tweede, het waken van de Heilige Geest in dit huis Gods. Ten derde, de noodzakelijkheid van de vermaningen aan jong en oud om naar de stem des Heeren te luisteren en elkander onderdanig te zijn in goede tucht en orde. Ten vierde, geeft het een vreedzame vrucht. Ja, de Heere zal u verhogen te zijner tijd. Dus dat is nu toch heel gemakkelijk te begrijpen. Een kind kan het al begrijpen, ja, wat de woorden betreft. Maar nu de inhoud, is het ook zo gemakkelijk? Als kruis en druk u onophoudelijk drukt, als u God en mensen tegen hebt, is het dan zo gemakkelijk? Een mens, mijn geliefden, een mens is in de hoogmoed gevallen. En een mens wil zich aan God niet onderwerpen wanneer God komt met een, een goddelijk bevel. Dat hij zich geheel aan de heren moet overgeven en geheel aan hem moet onderwerpen. En niets meer in te brengen heeft. Dat wil de mens niet. En daarom heeft hij in zijn ziel ook wat tegen dit apostolisch bevel de scheren gegeven door de mond van de apostel Paulus. Ja, hij kan dat bevel met zijn mond wel toestemmen dat het goed is. Maar hoe leeft het in ons hart? Hoe leeft dat bij u en in mijn hart? Er is genade van God toe nodig om ons te vernederen voor God en voor de mens. En nogthans dit woord moet er zijn, de tucht moet er zijn, de vermaning moet er zijn. Want het is de Heilige Geest die het ons geeft. De apostel Petrus geeft in dit vijfde hoofdstuk allereerst een vermaning aan de ouderlingen die over de gemeente gesteld waren. Deze moeten als getrouwe herders de kudde weiden. En daar noemt hij zichzelf niet een opperherder. Of ik ben de voorloper van de paus of de paus zelf. Nee, zegt hij, ik, ik ben uw medeouderling. En ik ben een getuige van het lijden van Christus. En de onderworpenheid van Christus onder zijn kruis. Daarhalve, ouderlingen ziet op hem. Dan krijgen de jongeren een beurt. Onder ouderen verstaat hij hier... Echter niet uitsluitend... Degene die een ambt van ouderling bekleden in de gemeente. Nee, hij bedoelt ook... ...ouden van jaren en vooral ouden in de genade... ...die begaafd zijn met de geest van God... ...en wijsheid, kennis en ervaring. Wanneer echter de oude mannen en de oude vrouwen niet gelovig zijn... ...en wanneer zij niet het voorbeeld geven wat ze zouden moeten geven... ...dan zegt een apostel, jongeren ik kom tot u... ...dan dient u met uw goede wandelen voorbeeld te geven... Is waar, de grijsheid is een sierlijke kroon en ze wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Maar waar God niet gevreesd wordt door de ouden, daar moet de stem van de jongeren ook gehoord worden naar het woord van God, want dan wil God ons door hun hand regeren. Maar doorgaans de ouderen zijn rijk in ervaring, waardoor... Ze hebben door schade en schande hebben ze iets geleerd. Dat ze wijsgemaakt zijn, dat ze wijs geworden zijn. Ze hebben geleerd dat ze dwazen zijn in zichzelf. Ze hebben geleerd dat de listen van de duivel zo groot zijn. Ze hebben geleerd dat de verleiding van de wereld zo sterk is. En ze hebben ook iets van zichzelf leren kennen dat ze zo zwak zijn. Zij willen leren kennen dat ze zo gemakkelijk meegevoerd wordt met de verleiding der zonde. Ook in hun ouderdom. Daar de ouderdom geen heiligheid met zich meebrengt. Zo komen we bij ons eerste punt. De gemeente is een huis van God, zeide ik. De apostel Petrus zegt het. Het huis van God, dat is de gemeente. Dat heeft hij hier op deze aarde gesticht. En die in dat huis van God wonen. Dat zijn de gelovigen kinderen gods. Wat zegt hij van die kinderen gods? Kinderen gods, gij moet op aarde veel lijden. Gij zijt geroepen om kruisdrager te worden. Achter de grote kruisgezand. Jezus Christus. Maar geen nood kinderen gods. Na nou het kruis volgt de kroon. eeuwige glorie en eeuwige heerlijkheid. Onder al haar lijden en wederwaardigheden is de gemeente gods beloofd. Leven en goede dagen zullen eens volgen. Moet ik het nog even herhalen? Het eeuwige leven en de beste dagen zullen volgen. Wilt u het leven lief hebben? Wilt ge goede dagen zien? Stel uw tong van het kwaad. En uw lippen dat ze geen bedrog en leugens spreken. Van waar komt toch al de ellende in de gemeente Gods? Van waar komen er zoveel zuchten? Van waar komen al die tranen? Van waar komen dikwijls te laat berouw? Waar ligt de oorzaak? Dikwijls omdat men de ouders niet gehoorzaamt. Dikwijls omdat men de ouden niet gehoorzaamt. En dikwijls omdat men de ouderlingen niet gehoorzaamt. En dikwijls omdat men ervaren mensen en gelovige kinderen in de gemeente gods niet gehoorzaamt. Men denkt het veel beter te weten wat doorgaans een zonde is van de jongeren. Dat zien we bij Rehabia. Toen de oude raadslieden van zijn vader hem aanraden dat hij goede woorden zou spreken tot het volk. Hij verliet hun raad hoorde naar degenen die met hem opgegroeid waren. En deze geen ervaring hebben om met mensen om te gaan, gaf hij hen een hard antwoord en het volk viel in tweeën. Van waar komt het daarentegen dat het menigeen ook bij alle lijden nog dan zo goed gaat? Dat komt omdat er onderwerping is. Dat komt omdat er gehoorzaamheid... omdat er vernedering is. Je ziet, dit is het huis gods. En nu ons tweede hoofdpunt. In dit huis gods... gelden er regels en orde. Wie regeert daar? De heilige geest. Christus als grote koning over zijn huis... heeft zijn heilige geest gegeven. Toen hij weggevaren is... Opgevaren in de hemel, aan de vaders rechterhand heeft hij zijn huis niet alleen gelaten, maar geeft zijn heilige geest tot opbouw en onderhoud van zijn huis. Die heilige geest nu gebruikt middelen. Hij vervult de ouderlingen of de ouden van dagen of de ouden in de genade, die vervult hij met zijn geest, zodanig dat ze zijn woord verstaan. Ze krijgen kennis van de wegen gods. Ze krijgen ervaring in de weg des levens. Ze krijgen kennis van de zin en de mening van de heilige geest in de heilige schrift. Dat woord wordt hen dan ook toevertrouwd. Dat is een pand wat zij zeer zorgvuldig dienen te bewaren en te onderhouden. En zo kunnen ze het ook weer aan de jongeren en een opkomend geslacht mededelen. Dat pang ter waarheid geven zij over, opdat de jongeren deelachtig worden. Evenals een banierdrager, die wanneer hij oud geworden is, de banier overdraagt aan jongere banierdragers. Zo doen wij ook met apostolische woorden. Er ligt in het verstand van de mens een begeerte naar meer verstand. Naar meer kennis en naar meer wijsheid. Dat ligt in het mensenverstand ingeschapen. Maar nu zegt de apostel Petrus hier, daar hij dit weet en daar hij dit kent. Denk erom, wees onderdanig aan het woord Gods en al degenen die u naar dit woord vermanen en in tucht zoeken te houden. Zijt elkander onderdanig. Er zijn toch niet zoveel woorden voor nodig? Dat kan iedereen toch goed begrijpen? We beginnen bij de ouders. Dat de kinderen de ouders onderdanig zijn, dat is niet gemakkelijk. Vooral niet in onze jeugd. Dan gaan we naar de ouderlingen. Dat de, men de ouderlingen onderdanig is. Ook dat is niet gemakkelijk. Ons verstand wil het zelf regelen wilt zelf orde en tucht handhaven naar onze inzichten. Nee, zegt de apostel Petrus, naar het woord des Heren, daardoor moet het alles gaan. Gij jongen, zij de ouden onderdanig. Dat is een prediking voor onze tijd, geliefden, zeer noodzakelijk. Opdat wij die door God begenadigd zijn met dat dierbare woord Gods, ons niet laten meeslepen met de geest van de tijd. Onderdanig zijn en gehoorzaam zijn, dat zijn woorden die men niet meer gemakkelijk verstaat. Er is geen God, zegt men in de wereld. Er is geen profeet, zegt men in de kerk, of geen leraar, waarnaar wij moeten luisteren. We willen zelf regeren, liefst zelfs koning zijn. Zo denkt men, zo spreekt men. Men wil als men geen koning kan worden minister zijn. Ik bedoel, men wil anderen de wet voorschrijven. Dat is de geest van onze tijd. Anderen de wet voorschrijven en aan de andere kant de wet niet meer willen onderhouden. Dat is werkelijk de geest van de tijd. We zijn geworden als blinden die precies weten hoe een kleur eruit ziet. Althans, dat denken wij. We zijn geworden als doven die kunnen beschrijven wat de klank van de muziek is. Dat denken wij. Maar God zegt, ik geef u mijn woord. Zijt allen elkander onderdanig. Een groot vorst zei eens tegen een hele gewone soldaat. Nu uw koning wil oorlog voeren, heeft hij toch wel een hele goede generaal nodig. De soldaat antwoordde heel eenvoudig. Als de koning beveelt, gehoorzaam ik hem. Als hij oorlog wilt voeren, dan luister ik naar hem. Want dat is toch een zaak van de koning. Ik gehoorzaam hem. <coughs> een andere soldaat werd eens gezegd. We willen jullie deze vesting innemen. Dat is totaal onmogelijk. Het antwoord was eenvoudig. De keizer heeft het bevolen en dan vragen wij niet naar mogelijkheid of onmogelijkheid. We doen wat ons opgedragen is. Zo geldt het ook in de gemeente gods. Wat God opdraagt, dat moeten wij doen. Of we jongen of ouden zijn, dat moeten wij allen tezamen doen. En dan zijn we ook aan elkander onderdanig. En dan hebben we als de vrucht met ootmoed bekleed te worden. Want, mijn geliefde toehoorders, in de gemeente en het huis gods regeert God. Hij regeert door het woord, maar het woord wordt gebracht door de ouderlingen, door de voorgangers en de leraars. Zo regeert hij door zijn woord, en daartoe wilt Gij zijn geest paren en zenden. Om mij nu zo eens uit te drukken, zijn er in de gemeente geen verstandigen en dommen? Zijn er geen geleerden en ongeleerden? Zeker waar, maar God de Heer geeft naar zijn wijsheid door zijn geest gaven aan ieder lid van de gemeente. Ja, ook aan leden van de gemeente die wij voor de geringst begaafste houden, die zijn ook nodig. Een apostel Paulus zegt, het lid van het lichaam wat minder sierlijk is, dat doen wij een overvloediger eer aan, want dat heeft het ook nodig. Zo kan het ene lid de andere tot hulp dienen en onderhouding, verzorging. De gemeente is net eender als een schaapskudde. De gemeente moet ook acht op elkaar geven, wanneer er een schaapje zou afwijken, zo zouden de anderen ook moeten blaten. En de herder hoort het en gaat het afgedwaalde opzoeken. Daarom zegt de apostel Johannes aan de ganse gemeente. Gij hebt de zalving van den heilige en gij weet alle dingen. Namelijk wat u tot zaligheid van nodig is. Er is in de gemeente voortdurend zonde, want allen zijn zondige mensen. Dus daar moet er ook voortdurend gewassen worden en verbeterd. Voortdurend moet er geveegd worden, evenals in het huis wat vuil is. Voortdurend moeten de stof uit de hoeken en de vuiligheid weggeveegd worden voordat het gaat stinken. Voortdurend moet er in een huis weer alles worden rechtgezet. Want voortdurend staat het ene weer scheef... ...en het andere staat weer verkeerd. Dat is in een huis zo. Dat is in de gemeente gods ook zo. De gemeente is als een kudde. Voortdurend is er een schaap wat valt. Soms in een diepe kuil valt. Wat zichzelf niet meer kan verlossen. Nu, dan helpt de een de ander tot hulp en troost en bijstand. Het woord, het woord alleen zet alles wat wij verkeerd zetten, weer op zijn plaats. Van welke aard dat het ook is, het woord roept ons terecht. Het woord roept ons weer tot onderwerping aan het woord, en tot liefde tot elkander, en tot behulpzaamheid aan elkander. Niets, mijn geliefden, is de mens meer eigen dan te willen heersen en zijn eigen zin en wil doen. Ieder mens meent dat zijn eigen zin en wil toch het beste is, want hij redeneert vanuit zijn verstand en inzicht. Vandaar dat terugstoten van zijn naasten, dat terugstoten van zijn naasten inzicht en wil. Nee, zegt de apostel Petrus, zijt allen elkander onderdanig in de vreze Gods. Paulus zegt: zie eens op den Heer Jezus, die in de gestalten is Gods zijnde geen roof heeft gehad God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De is van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is zo in alles de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. O, oh, dat grote voorrecht, dat vernederende voorrecht, en dat voorbeeldgevende voorrecht. Ziet ge hier het voorbeeld? In gedaante geworden als een mens, zichzelf overgevende tot de gehoorzaamheid aan zijn vader. Zo heeft onze Heere een heiland gedaan. En nu zou ik wel willen weten wie door de Heere Jezus gering is geschat in zijn gemeente, die hij heeft aan alle hoeken en einden van de wereld. Zou dat geen onbeschoft mens zijn die de Heere Jezus zou verachten? Daar hebben wij de onbeschaafde mensen met een vreselijk uiterlijk. Even tevoren heeft de een de ander nog opgeheten. Afschuwelijk en vol gruwelen en afgoderij. Daar hebben wij gezien in de wereld dat het evangelie van Jezus Christus kwam van deze vernederde zaligmaker. En de mensen die tevoren onbeschaafd waren en de afgoden dienden, werden kinderen Gods. Bloed van Jezus Christus God zo'n reinigde van alle zonden. Dat deed het evangelie van een vernederde en een verhoogde zaligmaker. Dan kom ik onder de mensen en vind een in allerlei ondeugd en gruwelen verzonken mens. Ik kom onder de mensen en vind en hoor van een dief of van een moordenaar. Of van een verderver en verleider van vrouwen. Ik vind een diep gezonken hoer. En ik moet zeggen tot de een. Denk erom. Gij zijt verloren door uw zonden. Maar nochtans moet ik ook altijd zeggen. Uw zonden kunnen vergeven worden. Alleen door het bloed van Jezus Christus Gods Zoon. Zulke waarde heeft het bloed van Jezus Christus dat het uw en uw en uw vuile zonden kan vergeven. En als dat vergeven is, als u veel vergeven zijt, dan hebt u ook veel lief. Maar dit alles neemt vanzelf niet weg dat wij in het maatschappelijk leven de koning onderdanig moeten zijn en het kind de ouders. En de knecht of dienstbode de heren of vrouwen. In de kerken Gods is er een samenleving in onderworpenheid aan het evangelie van Christus. En dat brengt ook een heel andere verhouding tot elkander. Want in het huis van onze God kan er een dienstbode zijn die onderworpen is aan haar vrouw en haar gehoorzaam. Maar nogthans in het geestelijke leven kan ze veel meer begaafd zijn met genade en gaven als haar mevrouw. In het huis gods kan er een knecht zijn die veel meer begenadigd is dan zijn heer. In het huis gods kan er een onderdaan zijn die veel meer begaafd is dan de koning. Ja, daar moet de koning ja, allen die in hoogheid gezeten zijn in het huis Gods, moeten zij elkander onderdanig zijn en veel te meer hun voorgangeren. Ach, er komt bij de mensen steeds zoveel witterij en heerzucht tevoorschijn tegen dit heilzame gebod. Hoe komt dat? De een weet het nog beter dan de ander. Dit is ons allen eigen. We zijn allen gevallen in de staat van hoogmoed. En daarom gaat het verkeerd. Als men zijn verkeerde. Daarom gaat het verkeerd. al tallen elkander onderdanig en zijt met ootmoed bekleed. Houdt u daaraan vast, zoals men een das of mantel vasthoudt, wanneer het waait en stormt. <coughs> Dat wordt hier bedoeld, want het Griekse woord is zo, met ootmoedigheid bekleed te worden, is een gelijkenis van een kleed wat we aantrekken. Namelijk, een kleed wat we aantrekken over onze genaden, over onze ontvangen gaven, over al onze talenten en ondervindingen. Daaroverheen trekken wij een kleed van ootmoed aan. O, oh, denkt menig. Oh, denk menig kind, ik loop weg uit het huis, wanneer ik zo en zo moet gaan leven. Moet ik zo en zo onderdanig zijn? Weg uit dit huis. Nee, kinderen verkeerd gehandeld, loopt niet weg uit dat huis, zoekt het eens bij uzelf, zoekt eens met ootmoed en vernedering bekleed te worden, en ge zult de wijsheid en het voordeel ervan ondervinden. <tieden> maar nu komen we ten derde eh, bij het noodzakelijkheid dat zulke vermaan geheven wordt, Namelijk dat in Christus zulk een heerlijk voorbeeld wordt gegeven. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, lag Hij daar als een kind gewonden in doeken. Hij lag op een beetje stro. Hij lag in een stal. De Heere der heerlijkheid, die kwam in deze laagste vernedering. En daarna... Hij was eenvoudig onderworpen aan zijn uh, pleegvader Jozef. En bekwaamde zich in het timmermansvak. En daarna toen de Heere hem riep tot het ambt. Hij werd in de Jordaan gedoopt. En nauwelijks gedoopt zijnde werd hij in de woestijn geleid van duivelse verzoekingen. Daarna hij, gaat hij het land door. En laat zich noemen een vriend van tollenaren en zondaren. Een vraat en een wijnzuiper. En hoe men hem ook honteert. <coughs> hoe men hem ook honteert. Hij liet de aarde niet haar mond open doen. Om lasteraars te verslinden. Wel, nee. Hij zegt als hij honteert en veracht wordt. Alleen maar een enkel woordje. Ik eer. Mijn vader, maar gij onteert mij. Hoe heeft hij ook voortaan niet alle en smaad, en verachting over zich heen laten gaan? Maar nogmaals, heeft hij iemand van zich gestoten die zich tot hem gewend heeft? Ik meen van niet. Zelfs niet in het huis van die fariseer. Die sprak deze, indien hij een profeet was... Zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Wat zegt hij? Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Overweeg dan mijn geliefden deze eenvoudige woorden. God is een soevereine rechter. God gebiedt wat hij wil. En omdat hij soeverein is, alle macht in hemel en op de aarde heeft, kan hij gebieden wat hij wil en behoren wij, mensen, onderdanen van hem, hem in alles te gehoorzamen. Slaat eens acht op uzelf. Hebt u genade, hebt u gaven gekregen van de Heer? Steek uw hand eens in uw eigen boezem. Vraag uzelf eens af, wat heb ik ermee gedaan? Hoeveel zonden heb ik ermee bedreven? Hoeveel zonden van hoogmoed heb ik in mijn eertijds gehad? Waar zijn de zonden van de jeugd? Waar werden de zonden van de jeugd bedreven? Waar mijn dagelijkse zonden? Hoeveel verkeerdheden komen niet in mij op? Hoeveel domme dingen heb ik niet gedaan? Ik zou mezelf er voor het hoofd willen slaan en vragen, hoe is het mogelijk dat ik zulke dingen heb kunnen doen? Nu schaam ik mij erover. Bedenk het, dat het maar een tochtje behoeft te komen en gestort neer in uw doodskist. Denken wij daar toch aan. Dat wij vernederd worden voor de Heer. Dat wij verootmoedigd worden voor zijn aangezicht. En voor elkander. Laten we denken over onze zonden. Van onze eertijds. Van ons onbekeerde toestand. Maar ook onze zonden na onze ontvangende genade. na gaven en na weldaden. <tie> Het is nodig om u daarop te wijzen. Al zou het door een kindermond zijn die u de waarheid spreekt en die u terecht wilt wijzen. Zou het ge dan niet moeten gehoorzamen? Want bedenken wij toch eens meer dat God soms het geringste gebruikt. Hetgeen het minst in aanzien is. Hetgeen de kleinste gaven geeft. Dat wordt dikwijls gebruikt, gebruikt om het grote, hoge en verstandige beschaamd te maken. Wij behoeven geen professor te zijn in het huis gods om anderen te leren. Wanneer wij in het de kracht van het gebed mogen gewaar worden. En dat we het welzijn van het huis gods mogen zoeken in het verborgen gebed. Dan zouden we dat ook zeker niet nalaten in het openbaar. En daartoe zijn niet vele gaven van nodig. Daartoe hebt u maar één kleine gaven nodig. Wat hebt gij nodig? Wat kan u en ik niet missen in het huis gods? De liefde. God bindt zich aan ons in zijn liefde. En de liefde is de vrucht van zijn binding aan ons. Daarin komt het openbaar. Maar God bindt zich niet aan onze zin. God verbindt zich niet aan onze eigen wil. God verbindt zich niet aan hetgeen wat wij zouden wensen en begeren. Maar het zal onze wijsheid zijn, wanneer we onder zijn woord mogen buigen. En hebt u schuldig gemaakt, bedenk dan altijd, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, als u uw schuld mag beleiden voor het aangezicht der scheeren. Misschien zegt u, wat kan ik voor de gemeente betekenen, want ik ben zo'n donschepsel. schepsel. Ach mens, Vlieg tot het bloed van Jezus Christus, zoek daar verzoening, dan betekent gij heel veel voor de gemeente. Ik zeide dus dat het woord van vermaning noodzakelijk is en dat het nuttig is voor elkander. Zoals God in de gehele schepping door zijn ongeschapen woord, alles voortdurend nog onderhoudt en regelt. Zo moet het ook in zijn huis zijn. Het woord Gods regelt het. Waar het woord als konings is, daar is heerschappij. U wordt niet ongelukkig als u, het woord, als u onder het woord mag buigen. Dan worden wij juist heel gelukkig mee. De hele natuur des mensen is van nature tegengesteld, tegen Gods woord. En nogthans, mag hij onder dat woord buigen, lichaam en ziel wordt er gelukkig onder. Dat komt omdat dan de harmonie tussen God en tussen de mens weer hersteld wordt. Het is net eender als in de muziek. En juist alleen daardoor dat alles gaat naar Gods woord en ordening, Wanneer het recht gestemd en gesteld wordt, welk muziekinstrument het mag wezen, dan geeft het weer een goede toon en een goede harmonie. Dat is voor ons ook nodig. We moeten recht gestemd worden naar de zin van een grote herder en opperherder daar zielen. En recht gestemd naar zijn zin en wil geeft een goede harmonie. Een geluk voor ziel en lichaam zouden ons niet gelukkig voelen wanneer we vernederd worden onder de Heer, hè? wanneer een vrede Gods in onze ziel gevonden wordt. En daar is nu geen onderscheid in, of we nu domme mensen of verstandige mensen zijn, welke personen dat we ook zijn, of we nu klein zijn of groot, of arm en behoefte en ellendig of rijk en groot, en voortvarend in de wereld. Daarin zijn we allemaal eender. Ons geluk ligt in de vernedering. En de tucht van het woord van God. Dan beleven wij het. En dan zijn we gelukkig ermee. Dat houdt deze vermaning in. Dat is de bedoeling van de apostel Petrus. En nu zou men echter kunnen opmerken. Ja als het woord er is. Dan gaat dat vanzelf. Want alles wat de Heer... Looft in de schepping, de zon en de maan en de sterren. Ze hebben niet één beweging van zichzelf, maar worden door de kracht Gods bewogen en in hun baan gehouden. Het woord houdt het alles in stand en regelt het in hun baan in het huis Gods. we: het woord hebben wij nodig dat het ons regelt, dat het ons bestuurt, dat het ons leidt. Nu is het echter waar dat er in de hele schepping geen rebel kan bestaan, maar er is wel rebellie in de Heer van de schepping, namelijk in de mens. Het geschapene, zoals het door God voortgebracht is, rebelleert niet tegen God. Alleen de Heer der schepping, de mens, rebelleert tegen zijn God. En deze rebellie dult de apostel Petrus niet, nog in de ziel, nog in het lichaam, nog in de gemeente. Hij zegt, zijt met dood moet bekleed. Want God wederstaat de hoofdvaardigen. Maar de nederigen heeft hij genade. Denk daarom niet mijn geliefden. Dat wij de mensen zijn. Nee, het woord is het. Het woord doet het en het woord regelt het. En waar het woord komt... Daar vindt het woord zondige mensen, verkeerd staande mensen, verkeerd denkende mensen, verkeerd willende mensen. Maar het woord komt met macht der liefde, met gezag der liefde, en met de zachtmoedigheid, met oneindige wijsheid gods, met de geest van God. En daar buigt de mens onder God. En wilt hij het niet, dan zegt een apostel: God wederstaat de maar de nederigen geeft hij genade. Die woorden van de apostel zijn waar, en werden vervuld, en zullen vervuld worden. Maar wie gelooft deze prediking? In de grootste eenvoud wordt ons dit voorgehouden door onze Heer Jezus Christus zelf. In Lukas 14, <coughs> daar bevond de Heer Jezus zich, op een sabbat in het huis van een oversterf Pharisee om brood te eten. Daar zag hij dan hoe het daar toe ging, zoals het eigenlijk altijd onder de mensen toegaat, en ook in de gemeente. De een verdrinkt de ander om wat voor zichzelf te bekomen. Dat de een de ander opzij drinkt en veracht, zodat men twist om de voornaamste plaats te mogen krijgen. Menig land en menige kerk is in bloed en tranen ondergegaan, omdat degenen die anderen moesten wijden met liefde en wetenschap over anderen gingen twisten wie de eerste en de meeste zou zijn. Maar wat zegt nu onze dierbaan, een zachtmoedig en leidsman en zaligmaker? Hij toont door een gelijkenis aan het grote voordeel van de minste te zijn. Wanneer je van niemand ter bruiloft wordt genood, ...zet u niet op de eerste plaats... ...opdat niet misschien eenwaardiger dan gij... ...van hem genood wordt... ...en hij komende die u en hem genodigd heeft... ...tot u zeggen, geef deze plaats... ...en gij dan zou beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood wordt... ...ga heen, zet u op de laatste plaats... ...opdat wanneer hij komt die u genodigd heeft... Tot u zeggen, vriend ga hoger op, als dan zal het u een eer zijn voor degenen die met u aanzitten. Want de niegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Het gaat dus om verhoging. Maar de verhoging van allen kan alleen plaatsvinden wanneer een nieder in ootmoed. moet zijn weg mag bewandelen. In de ootmoed ligt de dierbaarste verhoging. Heenverhoging verhoging in eigen eer en waan, maar een verhoging door God zelf. God acht de zulken hoog. En God belooft de zulken de eeuwige verhoging en de eeuwige zaligheid. Dan, aan het einde van hun leven, wanneer hij zeggen zal: Vriend, kom hoger op. In de hemelse gewesten van zaligheid, bij de bruiloft des lams. Maar wilt geniet God wederstaat de hoofdwaardigen, de nederigen heeft hij genade. Daarom vernedert u nog onder de krachtige hand van God. Wat ons tot de vierde hoofdgedachte brengt, de zalige vrucht van de vernedering, de verhoging te zijner tijd. Heeft God een krachtige hand? Ja. Het woord wat uit zijn lippen gaat is als een krachtige hand. Het woord Gods is altijd een daad Gods. God spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Bij de mens is onderscheid tussen zijn woord en tussen zijn daad. Gods woord is een daad. Dat woord richt waar het ook komt en waartoe het ook komt. Weerstand te bieden aan het woord is dus even dwaas wanneer iemand een locomotief in de weg treedt. De locomotief gaat verder, hij zal hem vermorzelen. Gods krachtige hand is met zijn woord aanwezig. Wat het woord zegt, dat komt. Het zij vroeger of later, het zij in ons leven of na ons leven. Wat het woord zegt, komt. Na nou, korter. Of langer tijd. Blijft nooit uit. Het woord zegt dat er orde moet gehouden worden. Maar het woord zegt ook dat er een grote verscheidenheid is in het huis gods. Evenals in de natuur. Er is een groot onderscheid. We hebben dag en nacht. We hebben warmte en koude. We hebben een tijd waarin niets groeit. En een tijd waarin de bloemen ontluiken. Een tijd waarin sneeuw en ijs komt... En een tijd wanneer sneeuw en ijs smelt. Een tijd waarin de regen valt. En een tijd waarin de droogte is. Zo is het ook in Gods kerk. Er is onderscheid in leging. Er is onderscheid in beleving. En er is onderscheid in bediening. Maar dat alles wordt samen liefelijk verenigd in de vernedering en ootmoed. Eer dat we nu het laatste gedeelte lezen, zingen we van psalm 95 en daarvan het vierde vers. Hij is een God die ons behoedt, wij zijn het volk en de schapen goed, die van hem wel gewijderd werden. Hoort gij heden zijn stemmen klaar, wilt toch uw harten zo gaar niet verstokken, nog ook verherden. De vierde e vers van Psalm 95. een krachtige handen geliefden en het is onze wijsheid om onder deze krachtige hand vernederd te worden ja maar wat moet ik doen wanneer God mij als het ware verbreizelt wanneer God mij in een mortier stoot wanneer hij bittere dingen tegen mij schrijft wat moet ik doen wanneer God mij een huisvrouw geeft die zegt Houd genoeg vast aan God, zegen God en sterf. Dat is te zeggen, vloek God en maak een einde aan uw leven. Wat moet ik doen wanneer God mijn lieve vrouw heeft weggenomen? Wat moet ik doen wanneer God mijn dierbaar kind heeft weggenomen? Ik heb zulke harde en zware verliezen te lijden in mijn goederen. Wat moet ik doen wanneer God mij aan alle dingen tegenkomt? Wanneer het mijn weg met doornen onttuind is. Wat moet ik doen wanneer de Satan toegelaten wordt om mij met vuisten te slaan. En een doorn in het vlees te zijn. Wat moet ik doen wanneer de watergolven over mijn ziel gaan. En een afgrond roept tot een afgrond. Bij het gedruis van al Gods watergolven. En de vijand toeroept, gij hebt geen heil bij God. Wat ge moet doen. Peter zegt het, vernedert u onder de krachtige hand Gods, en Hij zal u verhogen te zijner tijd. O, zegt met Job, zou hij mij doden, zou ik niet op Hem hopen. God heeft een krachtige hand dat hebben velen ondervonden en velen ervaren. En deze krachtige hand, dat kan alleen u de vermorzel wanneer gij u tegen hem zult stellen. Wanneer gij u tegen hem aankant. Die krachtige hand dan kan u in een ogenblik wegnemen. Maar de krachtige hand des heren kan meer. En dat is hetgeen wat Petrus voornamelijk hierop ziet. Die krachtige hand. Die kan goddelozen ter nederwerpen en vernederen. Zie eens naar Manasseh. Het bloed van de profeten kleefde aan zijn handen. Jeruzalem was vervuld met afgod, afgodsbeelden. Wat deed die krachtige hand des allerhoogsten? Hij wierp hem in de kerker in Babel, in de boeien en de banden. En daar bleef het niet bij. Die krachtige hand des allerhoogsten drukte zo zwaar op hem en vernederde hem... Om en verootmoedigde hem. En toen bekende men als, dat de Heere God is. En heeft de Heere hem niet verhoogd? Teruggebracht in Jeruzalem? <tossimus> Denk eens aan Zedekia. Hij moest ondervinden hoe krachtig de hand des Heeren was toen hij naar Babel in de gevangenis gevoerd werd omdat hij zich niet vernederde onder de hand des Heeren en het woord des Heeren gesproken door Jeremia. Zo is de hand des Heeren kracht om zijn vijanden te vernederen en de hoogmoedigen te wederstaan en hun kracht te breken. Derhalve blijft het woord gelden in de tijd van Jeremia zowel als heden. Een wijze beroemde zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. En de rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt. Beroemen zich hierin. Dat hij verstaat en mij kent. Dat ik de Heer ben. Doen de weldadigheid. Recht en gerechtigheid op aarde. Want in deze dingen heb ik lust. Zo werkt de kracht van hand als Heer. Opdat hij u verhoogt zijn er tijd zien we dat niet in het leven van David gebogen gaat David uit Jeruzalem daar vlucht hij voor zijn zoon Absalom een man die anders zou ijverde voor de naam en de zaak der scheren gebogen en verlaten van vele vrienden vlucht hij voor zijn eigen zoon daar komt Simei hem lasteren en schuilden. Hij noemt hem een bloedhond. En toen Abishai in toorn opstoof en zei. Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. antwoordt David. Laat hem vloeken. De Heer heeft gezegd. Vloek David. De knechten van David begeleiden hem. Ze wilden op de vlucht de ark gods meenemen. Ach nee, zegt David. Breng daar ook Gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in de ogen des Heeren. Zo zal Hij mij wederhalen. En zal ze mij laten zien. Mids zijn heilige woning. Maar indien Hij aldus zal zeggen. Ik heb geen lust tot u. Zie hier ben ik. De Heeren doe gelijk het goed is. In zijn ogen. Gij weet geliefden hoe de Heere David verhoogd heeft. En is gij nog niet dezelfde Heere... die verhogen zal uit een drank der zonde, zo gij u vernedert voor hem? Ischia sprak even zo... toen Gods oordeel hem werd aangekondigd. Zou het niet vrede en waarheid zijn in mijn dagen... Wat denkt u van Jozef, de zoon van Jacob? Jozef zoekt het gebod van zijn vader te betrachten en zoekt zijn broeders op. Ik zoek mijn broederen, zegt gij, toen hij dwaalde in het veld. Waar kan ik dezelfde vinden? Hij vindt zijn broeders. Wat doen zij? Ze werpen hem in de kuil. Ze verkopen hem als slaaf. Hij komt in het huis van Potifar, waar hij wordt belasterd. Wat een diepe vernedering. Maar in plaats van iemand te beschuldigen, zwijgt hij en vernedert hij zich onder de krachtige hand des Heren. Dat kunnen we vinden in Psalm 105. Tot een tijd, toen dat des Heren woord vervuld werd, werd hij beproefd en gelouterd. Totdat een dag kwam dat hij verhoogd werd, vernederde hij zich voor God. De Heer zegt, die mij eert, die zal ik keren. En daar hebben we zoveel woorden van in Gods woord. Zoveel getuigenissen in de Heilige Schrift. O, zouden we die God niet vrezen? Zouden we ons voor die grote God niet vernederen? Maria zei de eens tot een engel, hoe zal dat wezen, derwijl ik geen man beken. De engel antwoordt, de heilige geest zal over u komen en de kracht als allerhoogste zal u overschaduwen. En ook hierin is onderwerping nodig. Onder de goddelijke beloften is ook onderwerping nodig wanneer ze tegen onze gedachten ingaan. En tegen alle waarschijnlijkheid en mogelijkheid ingaan. Onderwerping aan God ook in deze weg. Want wat zegt ze? Zie de dienstmacht des Heeren mij geschieden naar uw woord. En daarna kon ze zingen. Hij heeft de machtige van de tronen afgetrokken. Nederigen heeft hij verhoogd. Te zijner tijd. Dan zal de Heer u verhogen. Hij zal de nederigen uit het stof ophalen. Het is heel wat anders zich voor een ogenblik te vernederen, omdat men gedwongen wordt en dan weer geheel zichzelf te zijn. Maar die voor God vernederd wordt, krijgt een nederig hart onder God. Hij mag de roede kussen waarmee hij geslagen wordt. Ja, hij wil niet anders dan zijn God verheerlijken, dan onder kruis en druk zich vernederen en mag getuigen... Met de beden van onze dierbare zaligmaker. Uw willen geschieden. O christenen, maak een vreugdevuur. En roept uit. O grote God. O lieve God. O getrouwe God. U houdt altijd uw woord. Amen. Eindig met dankzijging. O, heren, mocht er zulke vreugde vuurtje nog eens onder ons aangestoken worden. U houdt altijd uw woord. U bent getrouw. O, dat we daar gebracht mogen worden, dat we nu gelezen en beluisterd hebben. Wat zou het een hemelse zegen zijn, als u zo nog aan zondaars wilde denken. En uw geest in onze harten, in de gezinnen, in de gemeenten, in de kerken gods in ons land wil geven. En dat het alleen van u zouden mogen verwachten. Die trouwe houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk uw handen. Gedenkende hem die geroepen wordt vanmiddag voor te gaan. weer sterker ondersteunen en ondersteunen. En een toegang geven in het zoeken van uw aangezicht. En dat het een nuttige uren mogen zijn in de gemeente. Ook in het verdere van deze dag. Ook op andere plaatsen. Tot opbouw van uw kerk. En tot afbraak van het rijk van de duivel. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 134. Drie versen. Alle gij knechten des descheren, wilt hem nu samen vereren. Gij die in zijn huis staat en waakt, dient hem en zijn naam groot maakt. Psalm 134